Wanneer je jarig bent, dan ben je vreselijk benieuwd. Je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau? Je vrouw en kinderen fluisteren dan heimelijk met elkaar. Nog even wachten pa, u krijgt het zo. In het huisgezin van Jansen was precies dezelfde sfeer. Maar pa deed net alsof hij er niets van zag. Toen sprak mama, kijk in de gang, want er staat iets voor je klaar. En er kwam een nieuwe Solex voor de dag. Zoiets had hij niet verwacht, hij keek zijn ogen uit Wat een beelde, wat een pracht, het hele huisgezin zong luid Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair Je hoeft alleen maar op te stappen, en dan maar fietsen zonder trappen Met een literje benzine ben je klaar Genoeg voor honderd kilometer, karren maar. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. De zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek. En ome Jan zei, pront is een juweel. Ik heb een flinke spaarpot, weet je, zeg ik over twee. Voor mij en nog een voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommelstoel. zat oma stil te kijken voor zich heen. Toen zei ze plotseling, zegt Jan, het is misschien een malle vraag. Ik betaal het zelf, mag ik het dan ook een? Als ik op zo'n solex zit, ik heb zo het gevoel. Zit ik pijn op mijn gemak, net als in mijn schommelstoel. Op een solex, op een solex. Zit je als een miljonair Je hoeft alleen maar op te stappen En dan maar fietsen zonder trappen Met een litertje benzine ben je klaar Genoeg voor honderd kilometer karre maar Op een Solex, op een Solex Zit je als een miljonair Alle van Janse had een crimineel idee. Hij haalde alle luidjes bij elkaar. Hij sprak wij met z'n allen, richtte hier een clubje op. Een zolaksclub genaamd De Vriendeschaar. Oma Jan der Tenningmeester, bijgestaan door Tante Neel. Als voorzitter was Janse nummer 1. Zo kreeg dan iedereen een baan en toen was het voor elkaar. Oma riep, ik ga met jullie overal heen.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 op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair.